Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een ongeluk met een spookrijder zijn twee doden gevallen. Het gebeurde op de A28 bij Trentse Hooghalen. Een spookrijder botste frontaal op een andere auto. De twee dodelijke slachtoffers zijn de bestuurders van de auto's. En vijf anderen raakten gewond. In Eindhoven zijn drie huizen zwaar beschadigd door een brand. Die brak vanmorgen uit in een schuur en sloeg daarna over naar een paar huizen. Vanwege de rook die vrijkwam werd een NL-alert verstuurd. De brand in Eindhoven is inmiddels wel onder controle en niemand raakte gewond. Apple krijgt voor het eerst te maken met een vakbond. Medewerkers van een Apple store in de Amerikaanse staat Maryland hebben gestemd voor de oprichting daarvan. Ze hebben het gevoel dat het techbedrijf niet genoeg luistert naar hun klachten. Apple's way was kind of overlooking our concerns, making us feel like, you know, they would do things about it and then don't. So taking that step to do it ourselves, we thought it was time to do that. Apple zelf heeft nog niet gereageerd op de nieuwe vakbond. Het bedrijf wil liever niet dat medewerkers zich verenigen... en eerdere pogingen om een vakbond op te richten zijn mislukt... omdat mensen zich geïntimideerd voelden. Ga je dit jaar op vakantie en weet je de coronaregels in dat vakantieland? Nee, ik ben niet de enige. Veel mensen hebben geen idee wat de coronaregels zijn in het land van bestemming... blijkt uit onderzoek van INO Research. Je even inlezen, dat kan handig zijn. Want in sommige landen zijn er nog maatregelen, zegt deze onderzoeker. Slechts een vierde weet dat je in Frankrijk dat er ook nog maatregelen zijn. Namelijk, als je een ziekenhuis binnengaat, dan wordt je gevraagd om een vaccinatiebewijs of herstel of dat je negatief bent getest. Dat weten heel veel mensen niet. Je kan ook worden gecontroleerd aan de grens. Ja, je kan dus ook in andere landen, zoals Portugal. En dan nog het weer, een stuk koeler dan gisteren. Het is bewolkt, af en toe valt er een buitje, tot tussen de 16 en 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 ...zorgen luisteraars en welkom bij ZFM Jazz... ...op deze iets wat bewolkte en een beetje druilige zondagochtend... ...met hier in de studio het geluid van de racende auto's op het circuit op de achtergrond. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van deze uitzending. Een speciaal welkom voor mijn trouwe luisteraars, ook buiten Zandvoort, in Woerden bijvoorbeeld... maar ook in Marbella. And a special welcome as well for our English-speaking listeners. Welcome to the show. Zoals u op de ZFM Facebookpagina en op mijn eigen Facebookpagina hebt kunnen lezen... draai ik in deze uitzending Uitsluitend Jazz van Nederlandse Bodem... Ik heb een keuze moeten maken uit meer dan 80 Nederlandse jazzmuzici, vanaf de late jaren 50 tot en met heden. Ongelooflijk hoe rijk en gevarieerd de Nederlandse jazzscene... de afgelopen, te, afgelopen 70 plus jaren is geweest en nog steeds is. Ik begon deze uitzending met het enige nummer in de komende twee uur... dat verwijst naar vaderdag. Old Friend dat door Jean toets werd geschreven voor zijn vader. Het tweede nummer dat ik heb klaarstaan... is van het Rob-Matna-trio. Uh, Rob Matna, een autodidact... geboren in Berkel-Roderijs... Uh, was uh, musicus, uh, zoals ik zei, autodidact... en daarnaast was hij wiskundeleraar... en ook enkele jaren conrector... op een middelbare school in Rotterdam. Was een belangrijke man in de 50er jaren. In de Jazz Behind the Dikes tijd. Waar hij ook aan veel opnames heeft meegewerkt. En in 2003 kreeg hij op het Northee Jazz Festival. Postuum de Beurt Award. Voor zijn gehele levenswerk. Het was echt een van de groten in de 50er jaren. Gaat u luisteren naar Rob Matna trio. Met Rob op piano. Dick Bezemer op bas. En wessel Ilke op drums naar het nummer First Date. En dat waren de klanken van het Rob-Matna-trio. Een opname gemaakt op 17 januari 1955. We hebben natuurlijk in de afgelopen 70-plus jaren... ook een aantal fantastische vocalisten gehad in de jazzscene. Met name vrouwelijke vocalisten. En een ervan is Anne Burton. Op deze opname uit mei 1981... wordt Anne begeleid door Bobby Malach... Op de Noorsax Rob van Kreeveld op piano, John Clayton op bas en Kim Plainfield op drums. Van de LP MI Blue luisteren we naar Laughing at Life. smile through your tears laughing at life no road is lonely if you would only lose all your blues laughing at life live for tomorrow be happy today laugh all your sorrows away Start now and cheer up, skies will clear up, lose all your blues, laughing at life. And Burton, Laughing at Life. Uh, in een overzichtsprogramma... Nederlandse jazz van na de Tweede Wereldoorlog tot heden... mag natuurlijk de Dutch Swing College Band niet uh, ontbreken. Normaal draaien we niet zoveel dixieland in dit programma... maar in zo'n overzichtsprogramma als vandaag... horen ze natuurlijk thuis. Uh, ik heb klaarliggen een opname van een concert, een concert opgenomen in het Concertgebouw... op 2 april 1958. En in, deze, de, in dit concert was de bezetting Wiebe Buma op trompet... Wim Kolstee op trombone, Jan Morks op clarinet... Joop Schier piano en tevens bandleider, opvolger van uh, Peter Schilperhoort... Arie Lichtart op banjo... Bob van Overwold, Bas en Martin Benen op drums. En die plaats achter de drums is op dit moment... in de huidige bezetting van de Dutch Swing College... natuurlijk overgenomen door Frits Landersbergen. Maar hier dus de Dutch Swing College Band uit 1958... met South Ramport Street Parade. <kling> Dat was het kenmerkende geluid van uh, de Dutch Swing College Band. Dan uh, maken we nu weer een sprong in de tijd en we gaan naar 2019. Want dat was het jaar dat de CD Professor and Friends uitkwam. En wie was de professor? Dat was Kees Hamelink. En wie waren de friends? Nathalie Maskele uh, zang. Jean-Louis van Damme, die we natuurlijk allemaal hier uit de concerten in de Krocht kennen. Op piano... Kees zelf op accordeon, Daniel Matoo op bas en Jeroen de Rijk percussie. Van deze cd uit 2019 ga ik draaien de standard Lullaby of Birdland. Lullaby of Birdland. U herkende ongetwijfeld de typische George Shearing sound... die Jean-Louis hier in dit nummer uh, ten gehore bracht. En dat kan ook wel kloppen, want George Shearing... was ook de componist van dit wereldberoemde nummer. Hij schreef het in 1952 voor Morris Levi. En Morris Levi was de eigenaar van de New York Jazz Club Birdland. Nou, zover de geschiedenis. Terug naar... Uh, Weer het uh, heden. Ik heb nu klaarstaan een prachtig duo. Uh, Rob van Kreeveld en Jeroen de Rijk. Rob van Kreeveld uh, in, uh, ooit bekend geworden als uh, begeleider van Paul van Vliet... in zijn allereerste One Man Show. Een avond aan zee met Paul van Vliet uitgevoerd in het Koerhuis in Scheveningen. Maar in 2002 kwamen Rob en Jeroen de Rijk op percussie samen... om de CD Together alone te maken. En van die cd gaat u luisteren naar het nummer Well, You Needed It. Rob van Kreefveld met Jeroen de Rijk. Well, you needn't. Uh, big Band, uh, dat is iets wat we in de Nederlandse jazz zien, ook regelmatig tegenkomen. En ik heb uh, hier klaar liggen een uh, opname van 19 februari 2006... getiteld Live at Theater De Nieuwe Vorst in Tilburg. En dan hebben we het over de Paulus Schaefer Gypsy Band samen met de Tilburg Big Band. En uh, zij spelen de uh, class, Big Band klassieker... Things Ain't What They Used To Be. Big Band klanken zou ik uh, zo zeggen. En uh, van uh, het heden, de 21ste eeuw... gaan we weer terug naar de 50er jaren van de vorige eeuw. En dan komen we uit bij het Frans Elzen kwartet. Frans Elzen, kan ik wel zeggen, was een van de grote grondleggers... van de Nederlandse jazz scene in de 50er jaren... Uh, speelde al vanaf 1952 in diverse bezettingen... Uh, studeerde af later aan het conservatorium... was een van de oprichters van de sectie uh, jazz op het conservatorium... en uh, speelde met ontelbare Nederlandse, maar ook Amerikaanse jazzmuzici. In 1991 kreeg hij een Bird Award op het Northy Jazz Festival... We gaan hier luisteren naar het frans Elsen kwartet met Frans natuurlijk op piano... Robbie Powell's op gitaar... Chris Bender op bas en Kees C. op drums. Een opname van 31-08-1955 in de serie. Zoals ik zei, Jazz Behind the Dykes. We gaan luisteren naar Dufty Chris. Ja, Frans Elsen Quartet uit Jazz Behind the Dykes, uh, het nummer Dufty Chris. Uh, we maken weer een sprong in de tijd. Van 1955 komen we terecht in 2021. En wel bij uh, de groep Vondelier. Vondelier bestaat uit Laura, Laura Dogen, zang. Gijs Idema en Linus Eppinger, gitaar. William Barrett, bas. Een uh, hele originele bezetting. Geen slagwerk, geen piano. Alleen vocaal, gitaar en bas. En dan twee gitaren. Uh, ik heb wel eens wat eerder van ze gedraaid. Uh, het is echt het uh, nieuwe jonge talent uh, in de Nederlandse jazz En uh, hoewel Laura ook het uh, Great American Songbook niet schuwt... Uh, hebben ze op deze cd... Uitsluitend Nederlandstalig uh, nummers, eigen composities. Uh, Uitgebrachte componist is dan William Barrett, de bassist. En de teksten worden geleverd door uh, de Amsterdamse dichter Mark Opfer. Een heel Nederlandstalige jazz CD dus. En we gaan daarvan luisteren naar het nummer Kleur In. Lopen ga ik niet naar huis Blijf ik buiten Kijk verwachtend om me heen, heen. Daar ben jij Blote kuiten Glimlach Verbleekte de zon die op Door me heen, neem me bij de hand, draai om me heen. Pas van straat tot plein, tot ook de maan niet schijnt. En dat waren de klanken van Vondelier. Met uh, Laura Dogen. Uh, als uh, fantastische zangeres. Een aanrader, deze CD. Uh, we maken weer een sprong in de tijd. En we gaan terug naar de 40er en 50er jaren. Een van de meest populaire groepen. Pas, uh, vlak na de Tweede Wereldoorlog op jazzgebied. Waren de Miller's. Onder leiding van Ab de Molenaar. Met uh, zang door Susie Miller, En uh, van de LP Make Mine Millers gaan we nu draaien. I wish you love. Goodbye, no use leading with our chins. This is where our story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye. The day, but before you walk away, I sincerely want to say.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 keep you warm but most of all when snowflakes fall En die accordeonsolo die je hoorde was van jazz-accordeonist uh, Matt Matthews. We lopen al tegen de klok van 11, maar ik heb nog, denk ik, plaats voor twee nummers. Uh, Louis van Dijk bracht uh, in uh, 2001 op By Leo... het uh, label van Jeroen de Rijk en Frits Landersberger, een CD uit geheten Jubilee ter gelegenheid van zijn zoveeljarig jubileum als uh, muzikus. En we gaan dan ook luisteren naar Louis op piano... met Edwin Corsilius op bas, Frits Landersbergen drums... en Jeroen de Rijk percussie Yesterdays. Louis van Dijk. En we gaan eruit tot aan de klok van Elven... en daarna de boodschappen... met Tom Beek. Ook een graag geziene gast in Theater de Krocht... hier bij Jazz in Zandvoort. En uh, naast Tom Beek op sax... Uh, horen we onder andere Martijn Iterson op, van Iterson op gitaar... Ilja Rijngaat, trombone... Rob van Bavel op Fender Rhodes... Udo Pannekeet op basgitaar... Marcel Serrius op drums. Van de CD Big Time... Tot aan de nieuwsberichten. Send in de clowns.